Vandaag werd bekend dat kazernes in onder meer Den Haag... Uddel en Budel worden gesloten. Minister Hillen moet een miljard euro bezuinigen. En dat gaat gepaard met sluitingen en 6000 gedwongen ontslagen. De Amerikaanse telecomwaakhond...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 AT&T wilde 39 miljard dollar betalen voor T-Mobile USA. Moederbedrijf Deutsche Telekom zal zeer waarschijnlijk op zoek gaan naar een nieuwe koper. AT&T kan tegen het besluit van de telecomwaakhond in beroep gaan. In Groot-Brittannië is een jongen van elf voor anderhalf jaar onder toezicht geplaatst vanwege zijn aandeel in de rellen en plunderingen begin deze maand. Hij is de jongste verdachte die in deze zaak voor de rechter moest verschijnen. De jongen had een vuilnisbak gestolen uit de etalage van een warenhuis en hij was al vaker met de politie in aanraking gekomen, onder meer voor brandstichting. FC Twente en Fulham zijn het eens geworden over de transfer van Brian Ruiz... naar de Engelse club van trainer Martin Jol. Er werd een akkoord bereikt over de transfersom van 12 miljoen euro. Het weer vannacht helder met mogelijk mistbanken. In het Binnenland daalt de temperatuur tot 6 graden. Morgen overdag op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden... en rond 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ah, verkeersinformatie. De avondspits is bijna overal voorbij. Toch staan er nog wel twee files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is zojuist een ongeluk gebeurd... net na het knoop het Prins Klausplein. Bij Leidsendam zijn drie van de vier rijstroken dicht. Het zorgt meteen voor twee kilometer file. Op de A12, Arnhem richting Utrecht, komt de vaart er weer in. Tussen Veenendaal en Maarsberg nog wel vijf kilometer file. Daar stond een tijdje een kapotte vrachtwagen, maar de weg is weer vrij.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 De NTR. Genstof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast heeft al meer dan 70 kinderboeken geschreven. en zo'n 3,5 miljoen boeken verkocht. maar komt nu met een onrustbarend en geestig verhaal voor volwassenen. in de serie Literair Limburg, getiteld Moeders Knie dat ook in Venlo's dialect verschijnt, de stad van zijn moeder. Hier is Sjaak Vriends. Uw presentator is Hanneke Groenteman. Goedenavond allemaal, welkom bij Kunststof. Het programma met elke avond een gast, een prominente gast... uit de wereld van de kunst en de media. Vanavond, uh, ja, ik kan wel zeggen, kinderboekenschrijver... Jaak Vriens, maar eigenlijk heb ik meer het gevoel... dat ik met een ziektebeeld zit te praten. <lacht> Namelijk een meervoudige persoonlijkheidssyndroom. Dat is gewoon een ziekte. Want je bent schrijver, toneelspeler... Uh, uh, schoolmeester. Uh, schoolmeester, ja, ja. de bekendste schoolmeester van Nederland. Uh, nou ja, een moeders knie, dat is eigenlijk helemaal geen kinderboek. Dat ja. is een, een volwassen boek. Je treedt op... Dus de theaterlijst is oneindig waar ik je zou kunnen zien. Waarmee treed je eigenlijk op? Ik heb een, een voorstelling voor kinderen... waar ik vertel en zing en speel rondom mijn eigen boeken. Onder de titel Hoe verzint hij toch allemaal... Gaan we nu in de kinderboekenweek weer heel veel spelen natuurlijk. En uh, ik heb met van moeders knie een, een voorstelling uh, gemaakt. Ja, waarin ja. ik het verhaal vertel wat ja. ik, uh, bewerkt heb, wat in het boek staat. Even voor, voor de luisteraars. Um, ik heb je net ontmoet en ik had overal opgeschreven wat doet u en wat vindt u. <laughs> maar opeens denk ik, hij is geen u-achtig iemand. Hè? Nou, nou, dus mag ik tutoieren? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Mag ja. ik ook uh, dan... Uh... Uh, nou ja, het liefst dat jij gewoon mijn vrouw ja. zegt. Ja. Dat ik, dat ik, okay. zeg, en als ik zeg een, een meervoudige persoonlijkheid, wie hebben we hier vanavond? Wie is naar kunststof gekomen? Uh, oh, dat is een mooie vraag. Ja, ik, ik denk toch wel de, de kinderboekenschrijver en ook de opa. Toch. Oh, de opa ook? Ja, ja. Oh, daar kunnen we ook nog een gesprek over vinden. Ja. Ja, dat zit ook nogal diep bij mij, dus ja. dat, wat dat betreft... kinderboeken schrijven en de opa. Ja, dat is, denk ik, zijn nu op dit moment mijn belangrijkste rollen in het leven. Daar komen we straks zeker ja. over te praten. Even, um, vandaag ben je um, in je oude kweekschool geweest. Hè? Ja. Vertel eens. Ja, ik had daar een gesprek uh, bij de stichting uh, Lezen en... Uh, Waar ging dat gesprek over? Nou, ze gaan een. Dat is echt fantastisch. Ze gaan een uh, speciale dag organiseren voor PABO-docenten over leesonderwijs. En met name bevordering van het plezier in lezen. En daar willen ze mij graag ook bij hebben. Dus we hadden een soort voorgesprek. En uh, zij zitten dus in de in de. Er zit trouwens ook de stichting Schrijverschool Samenleving, die dus bemiddelt tussen schrijvers en bibliotheken en scholen. Dus daar ben ik ook nog even geweest, natuurlijk. Maar het is natuurlijk heel gek om na 45 jaar uh, terug te komen in de oude kweek... waar ja. je dus je eigen opleiding hebt gedaan. Zo heette dat, hè, de kweek. Ja, de kweek. Ja. Nou, staat, op de gevel staat echt gemeentelijke kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen. En dat stond er gelukkig nog steeds op. Dat staat in een grote gevelsteen. Ja, dat ja, staat echt... Uh... En wat voor beeld, als een beeld is, kwam er bij je... Uh... Binnen toen je weer in dat oude gebouw liep? Wat natuurlijk gemoderniseerd is, maar toch... Ja, nou, dat, dat, dat, Het is zeker gemoderniseerd, maar de sfeer hebben ze wel behouden. En voor mij was het uh, ja, een, een, een, een heel goed gevoel. Ik heb daar een ontzettend goede tijd gehad. Het was een, een de oude kweekschool, want zo heette het toen nog. En je was ook geen stagiair, maar kwekeling. Hè? Dat, uh, uh, dat was een hele, ja, het was een hele schoolse opleiding. Maar wel een ontzettend degelijke opleiding. Je kreeg echt heel veel uh, mee waar je in de praktijk ontzettend veel aan had. Is er iemand die jou daar geïnspireerd heeft? Uh, ja, er zijn wel een, uh, Er was een leraar, Jan Noortzij, dat was een uh, pedagogiek leraar. Hij heeft ook boeken geschreven, hè, om, nee, of niet? Vol, Nee, dat is een, volgens mij een andere. Okay. Mensen, ik kan me niet herinneren dat hij ooit iets gepubliceerd heeft. Of, ja, wel wat artikelen, dat wel. En dat was echt een, uh, ja, vond toch wel een hele inspirerende... Een hele enthousiaste man die uh, uh, geweldig les gaf. Dat was toch wel iemand die, uh, die ik zeer kon waarderen. En we hadden een ontzettend goede geschiedenisdocent. Meneer De Ruiter heette die. Die, uh, ja, die, die ons ook didactisch onder uh, bijbracht. En een fantastische directeur. Dat was meneer Wiggers. Dat was een oudere man die... Die kwam uit Drenthe, die sprak ook zo. Dat, was, dat, dat hoorde bij die man, had ook altijd een sigaar in zijn mond. En ik kan me nog één ding herinneren. Het is echt een, een heel ontroerend verhaal. Dat die, ik was op een zeker moment liep ik stage of ik kweekte op een school bij een. Nou, een, ja, vergeef me het woord, maar het was echt een lul, die leerkracht. Het was een vreselijke man. En ik dacht, bij deze man wil ik niet in de klas. Waarom? Want... Wat was het was het? Nou, de manier waarop hij met die kinderen omging, dat was werkelijk schandalig. Dat Kleinieren. Mm. Tegen een jongen zeggen van uh, die, ja, die duidelijk uh, wat moeite had met leren uh, gaan roepen van nou ja, je uh, putjes schepper, nou nee, dat kun je nog niet eens worden en dat, dat was niet één keer, maar dat ging zomaar door en toen was ik naar de directeur van die school gegaan en ik had gezegd nou ik wil weg, ik wil naar een andere klas, nou die man was heel boos en die schopte mij de school uit en toen ben ik teruggegaan naar de kweek en moest mij melden bij de directeur. En die wist natuurlijk meteen uh, al wat er aan de hand was. Die was al uh, van tevoren ingelicht. En ik weet dat ik daar binnenkwam. En die zei, nou, Sjaak, uh, ga maar eens zitten. En toen kreeg ik echt uh, er flink van langs. En toen uh, kon ik gaan. En die zei, we zoeken wel een andere school voor je. En toen stond ik bij de deur. En toen zei die, Sjaak, en ik draaide me om... Ik denk dat jij een hele goede meester wordt. <laughs> en toen mocht ik vertrekken. Zo van... In zijn rol als directeur moest en, hij mij even... En je vloeide uh, je hart toen. Ja, uh, ja fantastisch. 18-jarige lijf. Ja, absoluut. Ja. En ik zag de kamer nu, waar die, dat, was de kamer, dat was meteen bij de ingang. Ik moest onmiddellijk aan dat verhaal denken. Ja, ja. Ja. Uh, ik weet uit hele goede bron dat jij in die tijd zwaar dyslectisch was. Ja. Je kon eigenlijk met heel veel moeite lezen. Ja. Nou, het, het lezen ging wel maar het schrijven was het schrijven. een ramp. Was echt we een... hebben we nu een kinderboekenschrijver ja, die... 3,5 miljoen <laughs> exemplaar ja. op zijn naam. Ja. 70, meer dan 70 boeken. Ja. Hoe kan een dyslecticus dat van elkaar krijgen? Nou, het was, het, het, het, het, het, dat woordje zwaar, daar wil ik toch wel iets aan afdoen. Ik, wel, ik had echt een behoorlijke vorm van dyslexie. Maar ik uh, had een goede lerares Nederlands op de, op de kwijkschool... die mij echt extra oefenstof uh, ging geven en me ging trainen. Um, en ik moet zeggen dat, dat mijn broer, die is anderhalf jaar ouder... die is erg goed in spelling. Dus als ik iets uh, moest schrijven, dan keek hij het altijd na. Dus ook als ik dan, ik weet dat ik als jongetje van tien... al met verhalenwedstrijden meedeed... Deed. En, en dan liet ik het hem nakijken, want ja. ik wist, ja, daar kan ik niet meer aankomen. Dat, uh... Maar dus toch behoorlijk dyslectisch, ja. en toch schrijven. Ja, tegenwoordig heeft je natuurlijk de spellingcontrole, dat is ook heel <laughs> prettig. En, en mijn vrouw is erg goed in spelling, dus dat zijn allemaal voordelen. Dus en er zijn altijd het... mensen om je heen die goed zijn ja, in spelling. Daar, om, daar en daarom moet je, dan voor word je gewoon uh, een miljoen uh, schrijven. Ja. Nou ja, en ik denk ook als je het. Uh, ik oefen natuurlijk iedere dag bijna. En dat helpt wel. Ik Schrijf doe... je iedere dag? Ja, vrijwel. Ja. Als het enigszins kan, al, is het maar, al heb ik maar een half uurtje of zo... Dat ik, of dat ik ergens op weg ben en in de trein zit... dan probeer ik toch wel iets te doen. Ja. Nog even terug naar die kweek. Ja. Wat nou, in één zin, eigenlijk zou het op een tegen moeten kunnen... wat is uh, het geheim van een goede meester? Wat je daar geleerd hebt. Ja, het... Ik denk dat een, een goede juf of meester moet creatief zijn. En daar bedoel ik niet zozeer mee... Creatief kunnen in het zingen of handarbeid, want dat was helemaal niet zo, daar was ik niet zo sterk in. Maar creatief om kunnen gaan, zowel met, met zeg maar didactische situaties van hoe geef je les, en ook pedagogisch creatief zijn. Doe wat, wat meester Jaap in mijn boeken probeert te doen dat als er zich situaties voordoen... en die doen zich natuurlijk de hele dag voor in de klas. Het is gewoon de wereld in het klein. Daar, daar zijn spanningen, er zijn ruzies, er zijn vriendschappen. Er ontploffen vriendschappen. Er is gerommel. Er zijn momenten dat je heel saamhorig bent. Maar als er daar dingen voordoen... waar dan denken van... ja, hoe kan ik dit nou zo oplossen... dat het ook verrassend is voor die kinderen. Dat je ze ook misschien op een bepaald moment... confronteert met zichzelf... of... Iets bedenkt waardoor kinderen ineens op een hele andere manier... naar dingen gaan kijken. Is je dat altijd gelukt? In al die nee, natuurlijk niet. Stond? Ik heb het altijd geprobeerd. Maar je slaat natuurlijk ook de plank wel eens mis. Want meester Jaap komt een heel ent hè? Ja, die doet heel erg Met zijn best. Droommeester ja, ja. Dat is Ja, je droommeester natuurlijk. Hij heeft wel trekjes van mij. Ik doe, Maar uh, ja, die idealiseert natuurlijk een beetje. Dat ja, is natuurlijk wel ja. zo. Wist je toen op die kweekschool dat je schrijver zou worden? Ik, ik wilde als kind eigenlijk of meester, of schrijver, of toneelspeler worden. Dat waren mijn drie... Ik ben het alle drie geworden. Ja, dat je dus... het is en... nooit genoeg, hè? <laughs> ja. Nee, ik, ik, dat had ik gewoon... Uh, ja, dat was... En, uh, nou, mijn moeder zei toen dat... Uh, uh, word maar meester. Die, die zag dat anderen, die dacht... Daar kan die jongen niet van leven, dat wordt niks. En ik heb wel toelangstuk samen gedaan... voor de toneelschool met 600 anderen. Dus dat was niet zo'n succes... Uh, maar toen ben ik onderwijzer geworden. En dat heb ik altijd met veel plezier gedaan. Ja. Maar dat toneelspelen en dat schrijven is altijd gebleven. Ja, ja. Ja. Um, kinderboeken. Laten we het ja. daar even over hebben. Want je zei, uh, ik praat hier met de kinderboekenschrijver en de opa. Ja. Ik ga straks toch ook nog even met de schoolmeester... met het open, opengeheven vingertje die ja, over het onderwijsbeleid... <laughs> ja. toch ook nog het een en ander te zeggen heeft. Ik heb um, nu, omdat ik je ging interviewen... een aantal van je boeken gelezen en van sommige... Uh, kon je mij toch met tranen met tuiten aantreffen... voor een boek van achtste groepen Huilen Niet. Dan denk je, God ik ben ook een oma van in de zeventig... maar ja. ik zit dan toch te huilen om een boek van Achterste Groepers Huilen Niet... Waar, waar nu ook een film van gemaakt ja. wordt. Hè? Ja. Um, oorlogsgeheimen of een onderduikkind, dat viel bij mij ook heel erg in de vruchtbare aarde. Achterste Groepers Huilen Niet gaat over een kind in de achtste groep... dat leukemie krijgt, die ja. doodgaat. Ook ja. dat viel in... Rijpe aarde, want dat heb ik ook van dichtbij meegemaakt. Precies hetzelfde, bijna. Um, wat, wat maakt een kinderboek eigenlijk tot een echt goed kinderboek, vind jij? Nou, ik vind het natuurlijk al een compliment... Uh, dat je zegt van... Uh, ik heb jouw kinderboek gelezen en ik was tot tranen toe bewogen. Dan denk ik van... kennelijk... Uh, en dat hoop ik altijd toch met mijn boeken... Dat het meer is dan alleen maar een verhaal. Dat je toch. Uh, ik denk ook altijd van. Ik zeg ook wel eens tegen ouders die vragen aan mij: wat een goed kinderboek? Dan zeg ik altijd van: Nou, als je het zelf leest als ouder. en je denkt gewoon wat leuk. dan heeft het in ieder geval die meerwaarde. En ik denk dat als ik dan naar de kinderen specifiek kijk. vind ik het heel belangrijk dat, uh, dat het heel toegankelijk is voor kinderen. en dat ze zich ook kunnen identificeren met bepaalde kinderen uit het boek. Dat het heel dichtbij komt voor ze. Maar ik wil ze ook wel verrassen. Ik zoek ook wel naar... Ik wil niet dat ze al tien bladzijden van tevoren weten wat er gaat gebeuren. Dat vind ik ook heel belangrijk. Hmm. Maar, en en uh, als, uh, ik kreeg laatst een brief over achte huilen niet. Een meisje die schreef dat ze erom gelachen en omgehuild had. En dan denk ik zo. Ik heb kennelijk dus die twee uitersten heb ik kunnen bereiken... Ja. En dat vind ik ook wel belangrijk, dat ja. je zo breed, dat, dat, dat brede scala van gevoelens... dat je dat allemaal bespeelt. Ja. En ik vind het echt fantastisch dat... Uh, ik ben een aantal malen bij de filmopnames nu geweest... dat zat al in het script. Uh, en de regisseur heeft dat gevoel ook... dat die lichtheid die ik geprobeerd heb in het boek te brengen... want het is natuurlijk een hartstikke zwaar onderwerp... dat die ook in de film zit. Ja. Het is een, een, een, er zitten ontzettend grappige geestige scènes in, ja. maar ook... Ja, ik, er zullen ook uh, tranen vloeien in de bioscoop, daar ben ik van overtuigd. Als de maar, film goed is wel. Ja, ja maar ja. Ik, ik heb er heel veel vertrouwen in. Ja, ja. Wat ik nu meegemaakt het, heb. Het gevaar van de thema's die jij uh, aansnijdt. Bijvoorbeeld dit. Een meisje gaat dood. Overigens deed het me op een hele rare manier denken aan mijn eigen lievelingsboek uit mijn jeugd, School Idyllen. Oh ja, ja, daar gaat ook iemand dood. Ja, dat is natuurlijk... Jet van Marlen ja, gaat gaan... dood. Ja, ja, ja. Dat is wel een veel ouderwetse boek, maar ja. dat moest ik ook, ook zo om ja, ja. Oorlogsgeheimen gaat over uh, onderduik. Het gaat, nog wel, het, het gaat eigenlijk over alle zware dingen in het leven... die jij op een bepaalde manier inderdaad han, goed kan hanteren. De, ja, ja. Maar is het gevaar niet dat, dat het pathetisch wordt? Ja, dat gevaar zit er natuurlijk... Uh, ja. Ik probeer het... Dus ben je het, je, uh, je bewust van dat gezegd? Ja, absoluut. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik soms bewust uh, die grens over ga. Als ik bijvoorbeeld kijk, ik heb daar uh, met het einde van oorlogsgeheimen, heb ik ontzettend geworsteld. Want ik denk, eigenlijk is dit te veel. Joods kind, ondergedoopt, uh, die, die onderge en wordt, wordt uiteindelijk weggevoerd. Ja. En uh, ze heet Tamar, maar ze noemen haar Maartje, omdat dat is haar onderduiknaam. En nou heeft een vriendje, het speelt zich in Zuid-Limburg af... en die, die, uh, nou, die is er helemaal kapot van. En toen was ik daarmee klaar en toen dacht ik... ik laat die kinderen nu dus achter, die dit lezen... met een loodzwaar gevoel. Want je hoopt allemaal dat ze toch terugkomen. Tuurlijk. Maar ze komt niet terug, want nee. dat is de realiteit geweest... en die wilde ja. ik ook laten zien. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik laat haar broer... die ergens anders zat ondergedoken, die het overleefd heeft... die laat ik na jaren naar Zuid-Limburg komen... En het vriendje van, uh, van Maartje Tamar. Uh, heeft spullen van haar bewaard. Ja. En die geeft hij aan die broer. En dan vertelt hij, hij is inmiddels groot en getrouwd en heeft kinderen. Dat hij zijn oudste dochter, heeft hij ook Tamar, genoemd. En ik dacht, toen ik het opschreef, dacht ik. En dat is ook gebeurd, er zijn recensenten geweest die dan zoiets hadden van nou, het is best een mooi boek. Alleen jammer dat hij daar net iets te veel te veel melodrama. En dat. Wist ik van tevoren en ik dacht, ik doe het toch. Je ik kon het, het kan... niet over je hart verkrijgen nee, ik om ik dacht, het niet af te knopen. Ik kan kinderen niet achterlaten <laughs> met. Terwijl ja. nu hebben ze, en dat zeggen kinderen ook altijd: van ja, ja. Het, er is toch zo van, ze, ze leeft nog voor. Het is ook troostrijk. Moment. En dat ja. wilde ik ook. Ja. Ik wilde die troost in het boek en dat probeer ik eigenlijk altijd ja. wel. Ik wil even zeggen dat mensen die um, jou iets willen vragen of die een opmerking willen maken. Ja. naar aanleiding van ons gesprek, van deze uitzending, kunnen dat doen via de e-mail. En dan moeten we even gaan naar de site van, uh, van dit programma. Dat is www.radiokunststof.nl. En daar wordt u vriendelijk aan de hand genomen... en komt uw mededeling rechtstreeks bij ons... en dan kan de zaak daar eventueel ook op reageren. www.radiokunststof.nl. Um, is, is er een boek dierbaarder dan de andere? Of is het eigenlijk altijd het laatste, zoals nu Meester Jaap is een held? Op sokken. Nou, ik moet ik zeggen. Weet niet. Ja, de, uh, is toch... groepers is natuurlijk wel heel dierbaar, omdat het gebaseerd is op een, uh, op een ware gebeurtenis. Of een meisje wat, wat echt bij mij in de klas heeft gezeten. En... Het is ook opgedragen aan Anke, ja, aan dat meisje. Zo heet ze, ze. En dat, uh, ja, dat, dat is wel een heel, uh, heel, uh, een heel speciaal boek. Maar ja, ik, met Meester Jaap heb ik ook wel iets, omdat ik daar toch stiekem ook via een. Via meester Jaap, stiekem probeert toch ook een beetje invloed op het onderwijs uit te oefenen? Dat, dat, dat, dat ik denk van. Nou, ik hoor vaak van... van uh, op een aantal pabo's is meester Jaap verplichte literatuur. Dat is echt heel geestig. Dat wist ik ook niet, maar dat vertelde laatst me iemand. En, en ik hoor ook wel van leerkrachten zeggen... Uh, er staan nou leuke ideeën in de meester Jaap. Zo, als hij soms dingen aanpakt en zo. En denkt, nou, een ADHD-kind, een kistje timmeren... Ja, waar precies, hij zich lekker in terug kan trekken. Terug kan trekken, kan trekken. Ja. Ik bedoel, dat soort simpele dingen. Dat... Uh, en, en ja, de, de, dus het is ontzettend lastig om, uh, om, uh, om echt uh, te kiezen. Ik, bedoel, ik vond oorlogsgeheimen in die zin bijzonder dat ik al jaren... Dat kwam door mijn oudste zoon, die is uh, geschiedenisgek. En die zei, uh, wanneer schrijf je nou eens een keer een boek over de Tweede Wereldoorlog? Want daar weet je heel veel van. Maar ik dacht, ja, er is al zoveel over geschreven. Ik bedoel, ja, tot ik ik woon sinds een jaar of veertien uh, in Zuid-Limburg... daar tegen een aantal dingen aanliep die ik helemaal niet wist. Namelijk? Nou, uh, in de eerste plaats is natuurlijk daar... Uh, geen hongerwinter geweest? Nee, ze waren eerder bevrijd eerder dan vrij hier in Amsterdam. Maar het aantal NSB'ers was verhoudingsgewijs vrij hoog. En dat waren ook vaak wel ja, van die opportunistische NSB'ers, niet de echte. Heel, maar er waren ook hele fanatieken bij. Maar aan de andere kant, uh, in, in, ik woon vlakbij het dorp IJsde. Uh, daar was een smokkelroute. Uh, en via die smokkelroute werden Engelse piloten de grens overgezet. Dus ze had binnen één dorpsgemeenschap had je NSB'ers en een aantal mensen die dus Engelse piloten opvingen... Ja. en die de grens overbrachten. En toen ik daar met mensen uit het dorp over ging praten... die dus een jaar of acht, negen waren toen de oorlog uitbrak... die zeiden ook van ja, je wist dat er van alles aan de hand was... en je kreeg ook te horen van als je... Hè, er was op school bijvoorbeeld een meester die uh, echt openlijke NSB-sympathie had... dus dan kreeg je echt de opdracht, je houdt je mond over de Duitsers. Of, denk erom, niets over die radio zeggen... Ja, waarom niet? I gewoon mond houden. Dus het werd ook. Hè? En als je een vermoeden had dat er, hè, die Engelse piloten. die dan vaak even ondergebracht moesten worden ergens. en dan pas weg konden. dat had je soms ook in de gaten, dat er iets rommelde. Maar dat werd verzwegen. Dus uh, ik weet, ik had op een zeker moment een gesprek met een aantal. Uh, een prachtig gesprek met. vier uh, mannen van in de zeventig. die bij elkaar in de klas hadden gezeten. bij ons in het dorp, bij de NSB-meester. En die jaar of acht waren toen de oorlog uitbrak. En toen zei iemand ineens... weet je, er waren zoveel geheimen voor ons ja. in de oorlog. Toen dacht ik meteen... oh, ik heb de titel... Heb ik nu Bingo, op dacht je. <laughs> te, ...te pakken. Ja, maar dat intrigeerde me. Want ik dacht, goh, als kind in zo'n situatie... Ja. Op, hoe is dat? En ja, dan begint het bij mij te gebeuren. Ja. En ik dan denk, dan, daar wil ik over schrijven. Dus dan, dan is zo'n boek weer... Ja, dat is dan een aanleiding om te denken... nu ga ik echt dat boek schrijven over de oorlog... maar dan met een wat andere invalshoek. Ja, en je schrijft het natuurlijk heel erg vanuit dat jongetje... Hè, ja, die ja. zich alsmaar te klein voelt en overal buiten gehouden... Ja, tot ja. eigenlijk het zo diep doordringt in zijn leven ook... Ja. dat hij in het complot komt Precies. te zitten, in het ja, verzetscomplot. Een beetje. Duren, ja, die, en, en lees je dan bijvoorbeeld ook met een soort van... hele scherpe blik uh, oorlogswinter? Ik heb het daarna gelezen. Oh, ja. Nadat ik het af had. Nadat hmm. ik het boek klaar had. Want ik dacht, dat moet ik dus niet doen. Het is een ander boek, een ja. ander verhaal ook. Ja. Maar toch, het speelt natuurlijk een ja. beetje in hetzelfde. Ja. En wat mij opviel, en dat is niks ten nadele van Jan Terloo... en dat is een hele dierbare collega... Um, ik weet dat ik het in de tijd voorgelezen heb... in mijn klas en, en zelfs een paar jaar achter elkaar. En dat ik toen ik het nu weer herlas, dacht ik... hij legt wel veel uit. Het is, hij gaat echt dingen uitleggen in het boek... terwijl ik geprobeerd heb maar goed, het is natuurlijk ook een andere tijd. Uh, om het veel meer in te passen in het verhaal. Om het hmm. een soort van zelfsprekendheid te geven. Ja. Maar dat viel me echt op. dat ik dacht: goh, wat grappig, dat is me toen helemaal niet opgevallen. En nu ineens wel. Ik heb alleen de film gezien, dus ik kan, ja. ik kan ja. hier helemaal niks scherpzinnigs over ja. zeggen. Um, uh, jij wordt wel. Ja de bekendste kinderboekenschrijver van Nederland genoemd... of de beste nou, kinderboekenschrijver, ja, dat is gewoon allemaal... <laughs> dus, uh... Je bent veel gelauwerd, laat ik het zo zeggen, als kinderboekenschrijver. Ja. Door kinderjuries vooral, ja, hè? Ja, ja, ik heb ook nog ooit twee griffels binnengehaald, zeg maar. Maar je bent niet de lieveling van de griffeljury? Nee, nee. Je dat bent is... de lieveling van de kinderjuries? Ja, ja, Steek dat? Nee, het grappige was dat ik in, in eind jaren 70... heb ik een, ooit een griffel gekregen voor een boekje... En dat was ook nog de tijd dat bijvoorbeeld Jan Terlouw en Thea Beckman... en die kregen allemaal griffels. En, en Guus Kuijen was er toen ook al uh, bij. Toen is dat in de jaren tachtig heel erg gaan veranderen. Dat, uh, uh, uh, Thea Beckman zou nooit meer een griffel krijgen, bij wijze van spreken. Die kregen ook heel veel kritiek. Waarom niet? Nou, ze, uh, de, Toen waren de, de, de, zeg maar de, de literaire... Uh, de, de critici mm -hmm. ja, de riepen zoiets... ja wat Thea, ze schrijft wel uh, ze weet wel veel maar ze schrijft in clichés en haar taalgebruik en terwijl dat dus ze is met kruistocht in Spijkerbroek heeft ze een gouden giffel gewonnen en dat uh, was een boek wat, wat iedereen prachtig vond maar het is dus een het is, nou, ja. een, een het is ook... gekomen en ik was dus ik, ik heb in 92 nog een uh, zilveren giffel gekregen voor een boekje en ik moet eerlijk zeggen ik was echt stom verbaasd want ik dacht in de jaren tachtig nou ik heb een griffel, laat ik er blij mee zijn, laat ik hem trots in de kast zitten, maar ik krijg nooit meer een griffel. Want niet literair genoeg. Ja, ik was toen ook al langzamerhand ingedeeld bij de, de, de, de... en ik denk, ja, ik voel mezelf een... ik ben een verhalenverteller, ja. zo voel ik het ook. Mm. Dat had ik dus ook met de achtste groepen Zaden niet, dat ik... toen ik eraan begon, aan het, uh, aan het boek, toen ik het wilde schrijven... omdat ik het allemaal meegemaakt had... Uh, ben ik er drie keer aan begonnen. En ik weet, de vierde keer had ik een hoofdstuk geschreven. En toen liet ik het aan mijn jongste zoon lezen. En die zei... Zeg, uh, pa, uh, gaan we nou ineens literatuur schrijven? Want ik zat in een soort kram het gaat over een meisje wat doodgaat. En dan moet ik elk woord op een goudschaaltje leggen. Toen dacht ik, ja, natuurlijk, dat ben ik niet. Ik ben een verhalenverteller... en ik schrijf nu gewoon een boek over een klas die iets meemaakt. En toen had ik al een aantal boeken over een klas geschreven. Ik dacht, nou, dat moet de toon worden... Hmm. Maar, de, ja, de, de, de... maar ik heb daar eigenlijk geen last van, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het. Uh... Nee, met 3,5 drie, miljoen boeken uh, verkocht <laughs> te hebben zou ik helemaal nergens nee. ooit. Met... Nee, echt ik rijk te worden van begin de boeken Net in 35 jaar, moet je we er wel bij zeggen. Ja, en dan en... gaat er gewoon geld doorheen in 35 ja, jaar. Ja, absoluut. Ook. En, en de belasting is ook heel blij. Want je kunt als schrijver ook niet zoveel aftrekken. Dat nee, is, nee, nee het, het is niet zo dat ik. 3,5 uh, belastelijk... miljoen, dat is echt. Ja, dacht ja. Veel. Nee, maar het, het is natuurlijk fantastisch dat je van je hobby, want op een gegeven moment was het mijn hobby, heb ik mijn beroep gemaakt, en dat je er gewoon goed van kunt leven. Ja, nou, goed, is geweldig. daar kunnen natuurlijk. we dan ook nog andere mensen plezier mee doen, en dat doen we ook. Dus dat en je betreft... bouwt natuurlijk wel een klein, ik bedoel, je bent geen J.K. Rowling nee. van Harry Potter, maar je hebt geen pretpark, en je nee, heb hebt geen niet. miljardair, en... maar je bouwt wel een klein imperium om jezelf heen, met een blad en optredens en musicals, en in films kom je af en toe voor. Ja, en, ook. Ik bedoel, het is een niet... website waar natuurlijk alles op gezegd ja, wordt. Ja, ja. Uh, uh, oh, wat grappig, ja. Ja. <laughs> het Vriends. Uh, het Vriendsimperium. Imp ja, het is niet zo dat ik daar nou. Uh, een, een, een, bewust aan werk van. er moet dit en er moet dat. Op een zeker moment komen dingen op je pad. En zo'n verfilming uh, van achtergroepen houden niet. Ja, het is ook afhankelijk van een aantal toevallige omstandigheden. Dat maar je lijkt mij wel een beetje nog altijd een, een kind in een snoepwinkel, zou Jawel. Oh ja, ik vind ja, oh ja. Van gretig, een zin ik in alles. Ja, vind ik, dat vind ik, maar ik vind het allemaal zo leuk. Mijn vrouw zegt ook wel eens, doe nou even iets rustiger. Zullen we nu gewoon een paar dagen weggaan? Dat is ook een goed. laten we dat maar doen, want anders blijf ik gewoon. En neem je dan je laptop mee? Nee, nee, je nee, dan nee? ben ik echt... Uh, Vijf dagen? Nee, we hebben van de zomer drie weken in Frankrijk gezeten. En ik had mijn laptop bij me, maar hij is niet uit de tas geweest. Oh, wat doe je dan zo de hele dag in Frankrijk? Veel lezen. Want ik, dan heb ik eindelijk, we hebben veel gewandeld, we fietsen. Ik ben, we zijn in, in Amiens geweest. Wat was, wat was het hoogtepunt van lezen deze vakantie? Eén boek. Um, de aanrader van jouw vakantie? Ik heb de uh, biografie gelezen van Willem Elschot. Van Vic van, van der Rijt. De Rijt. En die vond ik prachtig. Nou, die vond ik heel bijzonder. Dus ik hou van Els is ja. Ja. Ontzettend goed geschreven. Ook heel smakelijk moet ik zeggen. Maar ja. ook gewoon inhoudelijk goed. En wat ik het meest opmerkelijke vond... Je, je komt natuurlijk achter een aantal dingen bij die man. Het is natuurlijk een wonderlijke man geweest. Een, een beetje een deugniet was het ook wel. Die Op, op alle mogelijke manieren wat hij dus uithaalt in, in, in, in kaas en zo. Dat heeft hij zelf ook voor een deel gedaan. Maar dat hij dus echt tot het laatste moment alsmaar in zijn manuscripten aan het rommelen was. En dan eindelijk het opstuurde naar de uitgever. En die kreeg dan prompt alweer de volgende dag een brief met bladzijde 24 wil ik graag vervangen. En de dag erop bladzijde 86 gaan we nu vervangen. Dus die ging maar door. En met angst en beven kreeg, leverde dan de, de, de uitgever hem de, de eerste drukproef. En dan wist de uitgever dat daar weer alles op zijn kop werd gezet. Want die man die was zo bezig om te schaven. Te nou, schaven het was, het schaven. is ook wel een feilloos werk ja, dat hij heeft precies. afgeleverd. Dan snap je ineens ja. hoe dat zo knap zo in het Dat betreft zeker het is. Ja. Ja, ja, ja. Elk woord op zijn plek. Maar dat heb jij niet. Jij schrijft en uh, schrijf nee, je nee, snel ik, of ik, niet? Ik, ik, uh, ik schrijf redelijk snel, maar ik blijf wel heel lang nog prutsen aan, hmm. aan, aan een tekst. Is er wel eens dat je een tijdje helemaal geen idee hebt voor een volgend boek? Tot nog toe niet. Nee. Want Meester Jaap is een held op sokken is uh, je, je recentste? He? Ja, ja, ja. En is onder... de volgende Meester Jaap alweer. Uh, nee, ik ben nu. En het zit in het ei? Uh, ik ben nu uh, uh, heel erg hard bezig met een. Uh, uh, met heel erg te verdiepen in de middeleeuwen. Want ik wil graag een boek schrijven wat zich in de middeleeuwen afspeelt. En, uh, en dat heeft gewoon te maken met het feit dat. Ik heb dus bijvoorbeeld zo'n boek als Oorlogsgeheimen. en ik heb ook een boek geschreven wat zich in de jaren 50 in de Mijnstreek afspeelt, tien torens diep. Ja. Um, dat is natuurlijk wel een tijd die ik redelijk snel dichtbij kan halen. Met fotomateriaal, met mensen praten enzovoort. Je kunt heel veel... Uh, hmm. Maar de middeleeuwen dus niet. Dus nee. dan moet je op een andere manier daar zien te komen. En ja, ik heb af en toe wel... Dan denk ik, ik wil weer iets doen waarvan ik niet zeker weet of het lukt. En hoe, hoe zoek je dan uh, je bronnen? En uh, Wat zijn je bronnen? En nou, hoe ik je heb uh, wat, uh, onder andere wat oude studieboeken geleend van mijn oudste zoon... <laughs> Over, over de middeleeuwen. En ja, ook natuurlijk via internet. Maar ik ben ook in kathedralen geweest. En ik heb een, een, een, in Amiens, dus? In Amiens, onder andere. <laughs> er is een prachtig boek uitgekomen over de bouwgeschiedenis. van de Sint-Jan in een bos uh, ik heb me heel erg verdiept. Een dik boek over het gildewezen. heb, heb ik gelezen. En, en dan ja. komt er op een gegeven moment weer een, een groepje kinderen of een kind. Of een... Ja. Dat, ja. Wordt, dat, wil, dat, dat is dan ja. altijd jouw uh, handelsmerk, ja. Ja. hè? Ja. Waar, hoe, hoe het is om als kind in die tijd op te groeien. Dat en um, al jouw boeken hebben toch wel een beetje iets van de schoolmeester ja. natuurlijk. Hè? Ja. Zoals je ook zegt dat je zo trots bent dat jouw boeken verplichte stof zijn op de pabo's. Ja. Wat wordt nou de boodschap, denk jij, van kind zijn in de middeleeuwen? Geen idee. Kind nee, zijn is... is niet leuk. Nee, ik, ik moet eerlijk zeggen, dat is iets wat. Maar dat moet wel natuurlijk. Ja, ja. <laughs> wat, ja ik blijf natuurlijk toch een schoolmeester. Maar wat. Ja, wat, wat dat ontstaat ook wel tijdens het schrijven. Hm. Dat ik denk van, nou, daar wil ik uiteindelijk naartoe. Ja. Dat is, ik ben nu nog in de fase dat ik echt bezig ben om dingen uit te zoeken en te lezen. En, en ik heb in de vakantie ook best veel gelezen daarover. En te bekijken en dingen te bezoeken en zo. Maar dat, als, dat eenmaal, als ik eenmaal denk, oh, dat wordt het verhaal... dan mm -hmm. weet ik ook wel waar ik naartoe wil. Zou je over de boeken die je al geschreven hebt kunnen zeggen... eigenlijk zit er, er altijd wel een boodschap in? En zo ja, welke is dat dan bijvoorbeeld in je recentste boek? Meester jaap is een held op zoek? Nou, wat... Ja, ik denk wat... wat, wat uh, Meester Jaap is natuurlijk een meester die heel erg zich druk maakt over wat zich in zijn klas afspeelt en hoe kinderen met elkaar omgaan. En ik denk een van de belangrijkste dingen van Meester Jaap is dat hij uh, een van zijn lijfspreuken is van uh, uh, ieder mens heeft recht op zijn eigen afwijking. Zo van gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde en nou dat je elkaar toch ook uh, respecteert, ook als je anders bent. En ja, ik denk dat het ook en nou dan wordt het allemaal misschien wel wat zwaar, maar dat uh, ja, dat het ook heel belangrijk is uh, dat je je verzet tegen vooroordelen... die heel vaak te maken hebben met onwetendheid. Mm. He, dat je, je, hebt dan, je weet van iemand iets niet of je weet heel weinig van iemand... en gaat er dan meteen een etiket op plakken. En meester Jaap is zo iemand die zich daar wel tegen verzet. Het mm. is, ja, is toch wel een beetje een moralist natuurlijk. En dat... als, als jouw boeken verplichte stof zijn uh, op de pabo's... Ja. merk jij eigenlijk in laten we zeggen, het huidige klimaat... dat veel kinderen en onderwijzers jouw boeken gelezen hebben... en te harte hebben genomen. Dat is is nog... er veel respect onderling? En, uh... Ik heb daar wel eens mijn twijfels over, ja. eerlijk gezegd. Dat, uh, ik denk alleen maar... Nou, het enige wat ik kan doen is gewoon stug doorgaan. Maar ik heb daar wel eens mijn twijfels over. Dat, dat, uh, ik kom echt ook op scholen waarin ik het wel zie. En waar ik ook zie dat er... Een, nou, de, de dat de leerkracht gerespecteerd wordt. Niet in de zin dat hij op een voetstuk wordt geplaatst. Maar dat hij gewoon omdat hij is. En de kwaliteiten die hij heeft. En dat hij ook. Nou, uh, maar wel ook kinderen in hun waarde laat. Dat, dat, en die kinderen ook ziet. Dat is ook heel belangrijk. Dat je als leerkracht de kinderen ziet. En dat is iets wat ja, waar ik me ook wel zorgen over maak. Omdat ik. Maar goed, misschien voert dat wat te ver. Omdat ik gewoon vind dat de Pabo's van nu. Als ik dat vergelijk met de oude kweekschool. en daar wil ik helemaal niet. Uh, opa-achtig over doen. Maar ik vind de opleidingen van nu tamelijk oppervlakkig. Oh ja? Ja. Het is toch een beetje snuffelen. Het is een beetje. van alles een beetje snuffelen. en daar moet je dan mee voor de klas. Waardoor. En, en ik vind het echt schrijnend als. Uh, Leerkrachten die net beginnen zeggen... ja, ik leer nu eigenlijk pas mijn vak. En dan denk ik, potverdorie, dat had je op de PAWO moeten leren. Maar ze, ze, bedoel, is de opleiding korter geworden? Of uh, ze lopen nu toch stage? Dat heet ja. dan geen kwekelingen meer, nee. maar stagiaires. Ja, en dat is ook heel goed. En ik, Doe, uh, wat, wat is het grote verschil dan? Of ze snuffelen, maar ze snuffelen toch niet vier jaar lang? Het is... Uh, de, als, ik, als ik het nou vergelijk... Hè, is dan uh, op die oude kweekschool was het zo dat je... De, uh, Twee, drie jaar lang kreeg je, ik noem maar iets heel concreets... twee uur in de week geschiedenis. Ja. En het ene uur was gewoon inhoudelijk, de geschiedenis... en het andere uur was didactiek. Ja. Hoe geef je les? En dat gold voor alle vakken. rekenen, taal, uh, aardrijkskunde, biologie... noem maar op. Waardoor je dus als het ware getraind was... Om, je had dus echt heel veel bagage bij je... want je had gewoon geleerd hoe je les moest geven... je had allerlei mogelijkheden... Uh, je had ook geleerd van. van uh, wat voor onderwijsvormen zijn er van Montessori. Maar wat, le wat leren ze dan nu? Er zijn nu veel minder contacturen, zoals ze dat dan noemen. Wat zijn contacturen? Dat je gewoon les hebt. Oh. Dat noemen ze een contactuur. Zoals contact wij uur. hebben nu een contactuur. Ja, oké. Okay. <laughs> We ja. hebben nu samen. <laughs> maar, dat je gewoon les hebt. Oh, ja. En het is nu alweer aan het kenteren. Maar in, in uh, 2005 uh, is er een onderzoek geweest: dat de meeste Pabo's hadden leerlingen 10, 12 contacturen. En dat was het dan. En de rest moesten ze allemaal zelf doen. En dan denk ik van, ja, jongens... Gewoon uh, opzoeken, uh, dingen googelen, weet ik googelen, veel. werkstukken maken, uh, nou, noem maar op. En daar is toen wel een, uh, een hoop stampij over gemaakt, uh, ook door de minister. En uiteindelijk zijn er nu wel meer contacturen. Maar het blijft, als ik nu Pabo's studenten uh, spreek... Uh, ik kom dan wel eens op PABO's, dan kan ik het niet laten om ze uit te horen. Dan... Een van de dingen die ik altijd weer terughoor is: ja, als we stage lopen, dan leren we wel wat. Maar die, maar die opleiding zelf, hmm, zeggen ze dan. Dan denk ik: verdoei, daar moet het gebeuren. Daar moet en je de bagage krijgen. Maar mee er wordt krijgen. ook van de andere kant alom geklaagd over de kwaliteit van het onderwijs hè, en van ja, de onderwijs. Ja, en dat is denk ik. Uh, Vind je dat er een goede visie op bestaat dan? Nee, ik denk op dit moment, als ik nu de staatssecretaris uh, van Bijstelveld hoor, die dus roept: van het gaat om taal en rekenen. En we gaan nog meer toetsen, want die kinderen worden langzamerhand... ik zie het aan mijn kleinkinderen, die worden regelmatig getoetst... terwijl ze eigenlijk op zitten op een hele leuke school. Dan denk ik, ja jongens, waar zijn we nou mee bezig? Het is taal en rekenen is hartstikke goed. Ik vond bij mij op school ook, als kinderen bij ons van school kwamen... moesten ze goed kunnen spellen en kunnen ontleden... en weten wat breuken zijn allemaal. Maar er is zoveel meer. Want je bent ook directeur geweest ja, van school, ja. ja. Ja. Er, er is zoveel meer. Ik bedoel, ik vind het heel belangrijk dat die kinderen een brede basis meekrijgen, dat er meer in de wereld. Kijk, talenrekenen rekenen moet je in dienst stellen van. Hè? Stond vandaag toevallig in de, de trouwenaardig uh, artikel. Dat het eigenlijk gaat om dat je wordt opgeleid tot een goede burger. In de meest brede zin dan. Hm. Hè? Dat je uh, iets weet van democratie. Ik hoorde van een collega van ons, Lucella Carrasso. Ja. Die bij jou in de klas heeft gezeten. Ja. En die nog dagelijks dankbaar is voor het democratie-spel. wat ja. jij in de klas Rachtig. deed. Wat ja. was dat voor een spel? Oh, dat was. <lacht> Want dat is eigenlijk wat je een beetje bedoelt. Ja, nou, ik liet ze dan. Uh, uh, ik weet, ik, ik begon op een zeker moment. In, in, in, een van de eerste jaren doe ik voor de klas. omdat ik vind het belangrijk dat ze weten hoe onze democratie in elkaar zit. Nou, als je dat gaat uitleggen aan kinderen, dan vallen ze na vijf ja. minuten in slaap. Ik gaat dacht, dan gaan we het ja. doen. Dus ik heb ze uitgelegd wat een partij is. Ik zei, nou, ga maar partijen oprichten, bedenk maar een programma. En als je, de bedoeling is dat jullie twee dagen lang zelf de baas zijn in de klas. Ik ga achter in de klas zitten en jullie regelen het zelf. Maar we gaan het wel organiseren. Dus er werd een Tweede Kamer gekozen... Dus alle partijen hadden eerst echt een programma voor die twee dagen. En met zendtijd voor politieke partijen en affiches en zo. En dat ging er flink tegenaan. Dat was ook echt... Daar begon ik dan een dag of tien van tevoren mee... dat ze dus echt iedere dag aan hun partij konden ze werken. Ze moesten inhoudelijk ook een punt ja, nemen ja, ja, bij ze, ze moesten bij wel ze wel gaan denken van... Ja. Uh, en toen? En dan ook onderling kinderen die weglopen bij partijen. Maar er moest ook een lijst komen. Hè? En dan ja wie, wie bovenaan stond had de meeste kans om in de Tweede Kamer te komen. En dat was dan vanuit een zeg maar een klas van dertig kinderen, waren dat negen kinderen. En die Tweede Kamer die gingen dan drie ministers aanwijzen. En die mochten dan twee dagen lang regeren. Maar ik had wel een klein ontsnappingsclausule ingebouwd. Want na elke halve dag was er een vergadering van de Tweede Kamer... met de ministers. En uh, ik, het enige moment dat ik kwam, dan was ik de voorzitter oh ja. van de Tweede Kamer. En dan moesten ze verantwoording afleggen over ja. hun beleid. Dus als het een puinhoop was geworden... Ja. Dan werden ze afgezet. En dan uh, uh, kwamen er nieuwe ministers. Of er werd één minister afgezet die dan. En dat was echt uh, behoorlijk stevig. Dat ging er echt En weet uh, je dat elk jaar met een klas? Ieder jaar, ja. Want, want nogmaals, uh, ik, ik citeer dus Lucella ja, Carrasso. Ja, die is zelfs nog minister uh, geweest. Is misselijk? Ja? Ja, ja. ja, ze heeft het sowieso vergeschopt. Ja. Dus, uh, <laughs> maar die zegt dat ze nog steeds dankbaar is. voor het feit dat ze toen eigenlijk begreep hoe politiek moet zijn. Ja, is. ja dus ja, zou dat toch verplicht lesmateriaal moeten zijn? Ja, hè? dat is, dat is onzin. Dus heb, je, heb je wel eens lesmateriaal geschreven, behalve de boeken die je schrijft? Jawel, ik heb wel eens ooit voor een onderwijstijdschrift dit... dit uh, de, en ik heb een boek geschreven, dat zit niet bij het tafeltje dat heet uh, Groep 8 aan de Macht. oh ja, dat heb ik En thuis, ja. dat gaat over... Eigenlijk heb ik daarin al die jaren ervaring als, uh, in het democratiespel in dat boek verwerkt. Ja, ja. Ja, ja. Met ook, en dat is wat uh, Lucella mij ook wel eens gezegd heeft... toen ze uh, Den Haag Vandaag nog... toen ze nog niet bij het Radio 1-journaal zat... maar Den Haag Vandaag... Deed, dat ze tegen me zei... wat zo grappig is... Dan loop ik in de rond... En dan denk ik inderdaad vaak aan de democratie. Want het is gewoon hetzelfde. Ja. Ook met gelobby. Hè, want kinderen gingen dan snoepjes uitdelen. Of iemand anders die had via zijn vader allemaal pennen. Hè, met, en die ging stickertjes, stem op. <laughs> dus dat was echt. En ook als, als zo'n minister daar zat. Ja, die krijgt dan behoorlijk wat kritiek over zich heen. Dat zei ik ook van tevoren tegen die kinderen. Denk erom, als je daar eenmaal zit als minister, moet je wel tegen een stootje kunnen. Maar ja, ik heb ook ministers huilend het lokaal uh, verlaten. Dat zou vaker moeten gebeuren. Ja. <laughs> ja. Ja. Want uh, je, ik dacht dat je ook hintte op het, op het uh, boekje wat ik ook heb gelezen. En dat is echt jouw uh, hartekreet over het onderwijs. Ja. Ja. Is de klas nog wel zo gelukkig van Theo Thijssen? tot meester Jaap, een visie op het basisonderwijs. Ja. En daarin, uh, nou, dat is heel erg leerzaam... want ook bovenin alle onderwijssystemen staan er ook in. Ik miste mijn oude baas, Ko van Kalkaar, erin. Ach, ja. Daar ja, heb die... ik nog jaren voor gewerkt, Ach. als onderwijsvernieuwer. Ja, die heeft toen uh, heel veel in het kleuteronderwijs uh, gedaan... Ja. Met, ook met en lezen ook en, basisonderwijs. en ja. ja. ja. Maar uh, van de tien geboden... Hè, zorg dit, realiseer je dat... Oh, ja. uh, <laughs> Nummer 10, Laat je niet gek maken door de voortdurende roep om veranderingen in het onderwijs. Ja. Gebruik wat voor jouw kinderen zinvol is en volg daarbij vooral je hart. Ja. Probeer je leerlingen gelukkig te maken, want dan gaat het leren ze ook veel gemakkelijker af. Of zoals Theo Thijssen in zijn boek, uh, zijn boek De Gelukkige Klas besluit. Er is op de wereld maar één ding werkelijk en dat is liefde. Ja lijkt me toch, het vind, een prachtige uitspraak. En het kan in gouden letters overal bovengehangen ja. worden. Maar als je nou de huidige generatie kinderen ziet. En die dringen nog eigenlijk niet erg door in jouw boeken. Met hun HF's pagina's ja, en hun ja. sms'en en hele, hele mobieltjes. En overal hun, hun informatiestromen die ze krijgen. Is het nog wel te managen, uh, zo'n klas? Uh, uh, met al die culturen bij elkaar, alle... Ja. Alles wat aan problemen ook op ze afkomt. Ja, ja ik, uh, ik... Ik denk van wel, maar dat het dan heel erg belangrijk is... wie er voor die klas staat en hoe vakbekwaam zo'n man of vrouw is. Ja. En, en wat voor opleiding die heeft. He, ik zie echt leerkrachten op scholen die... Uh, uh, ik ben uh, een tijdje geleden in, uh, in Den Haag geweest, in de Schilderswijk. En dan kom je gewoon op zwarte scholen. Ja. Dan, dan, en als ik dan zie hoe die leer... Dan, dan, want die, daar staan dan wel hele goede leerkrachten. Want ik vind ook dat die daar moeten staan. Dat dat de mensen zijn. Die de kinderen zijn die ze het hardste nodig hebben. Uh, en ik zie daar echt hele goede dingen. Maar ik zie ook brokken. Dat is echt ook zo dat je denkt: joh, joh, joh, dit gaat helemaal fout. Dat is heel veel brokken. Nou ja, dat zo'n leerkracht zo'n zo zo zo klas niet aan kan. Of een, of een jongetje die vervelend is. En dan uh, niet veel verder komt dan zo'n jongetje bij zijn arm te pakken en de groep uit te sleuren of zo. Ik bedoel, ja, daarmee veroorzaak je natuurlijk een hoop agressiviteit, ook bij die kinderen. Dat is natuurlijk hartstikke, en het is ook soms hartstikke moeilijk... want ik kan me voorstellen, ik bedoel, ik kon ook wel eens heel boos worden. Ik kwam niet zo vaak voor, maar ik kon ontploffen in mijn klas. En dan, uh, uh, uh, dan hadden kinderen ook, als hij echt boos wordt... ze waarschuwden elkaar ook altijd, van, als het jaar erop weer uh, nieuwe... denk erom, hij, hij heeft hartstikke veel geduld en zo... maar als hij echt boos wordt, nou dan... Dan hadden ze ook de neiging om onder een tafel te duiken. Maar op een zeker moment zei een van de kinderen achteraf... ja, jij kan ontzettend kwaad worden, maar weet je wat zo fijn is? Het duurt altijd maar vijf minuten. En dan is het over. En dat was ook zo. Dan was ik het kwijt. En dan... Maar ik, ik ben het met je eens dat het in deze tijd... voor leerkrachten uh, niet makkelijker op geworden is. Maar dan denk ik, dan moet je ook zorgen dat die mensen daar... Uh ook op toegerust zijn. Dat ja. ze dat ook echt kunnen. En dat die opleidingen ook gedegen zijn. Ja, en dan kom je weer terug op het ja. punt van... daar zit natuurlijk eigenlijk de kern. Ja. Ja. Plus dat er natuurlijk ongelooflijk bezuinigd wordt... en klassen groter worden... en bibliotheken ja. verdwijnen... Ja, en precies. voorzieningen in buurten verdwijnen. Ja. En ik denk dat je dan echt op de foute weg bent. Dat je dan... dan uh, uh, uh, dat het zo belangrijk is... Ik bedoel, in, in de Haagse Schilderswijk... de bibliotheek daar die gaat per 1 januari dicht. Terwijl dat een... Ik kom er al jaren, is echt een, he, om, dan, dan ontvangen we daar ook die klassen. Terwijl dat dus een, een, een bibliotheek is die met, met midden in die wijk staat. En, en nou, de, de, de, als je daar ook komt, dan zijn altijd mensen... en alle kleuren van de regenboog bij wijze van spreken. En denk je van, het argument is dan, ja, uh, vijf kilometer verderop... of vier kilometer, is er al een bibliotheek. En denk ik, ja, maar wat zit daar voor, voor gedachten achter? ja. ja. Het, heeft jou zelfs, het woord bibliotheken heeft je zelfs afgedreven van jouw... van oudsher partij, Partij van de Arbeid. Ja, ja. Je hebt je lidmaatschap opgezet. Ja, dat, is, dat ging met pijn in mijn hart. Want ik ben nog in de tijd van, van Joop de Nul ben ik... Uh... Thijssen, Joop de Nauw, Ja, Sateringus, daar gaan we. Ja. <laughs> nou, dat vind ik de wel leuk. Oude sociaaldemocraten. <laughs> <ja. laughs> maar dat... dat uh... Ja, dat, dat, uh, dat ik de, de, de, de PvdA-wethouder in Maastricht hoor verdedigen... dat in een aantal uh, echte volksbuurten de bibliotheken dichtgaan. De mensen moeten maar de bus pakken naar het Svandres Ceremiek. En dat is een prachtige, grote, prestigieuze bibliotheek die prachtig is. Maar er zijn heel veel mensen die voelen zich daar ontzettend ongemakkelijk... die vinden hun wijkbibliotheekje prima. En toen daarna... Uh, uh, mijn kleinkinderen wonen in Deurne in Brabant... en mijn kleindochter, uh, ouders hadden het er net aangemeld... Esther was net lid, trots, lid geworden van de bibliotheek, drie jaar. En de PvdA-wethouder besluit uit dat en de bibliotheek en het museum... en ik geloof het zwembad, die moeten maar dicht, want we moeten bezuinigen. En toen ben ik zo kwaad geworden. Toen heb ik onmiddellijk mijn lidmaatschap opgezegd. Nou, dat was ook wel een tamelijk emotionele reactie... maar ik heb er achteraf geen spijt van. Maar even democratiespel spelend, heb je een suggestie... waar ze anders op moeten bezuinigen? Um, ja, ik denk dat, dat je sowieso uh, in die inkomens wel een verschil kunt gaan maken. Ik bedoel, ik behoor ook tot de wat hogere inkomens. Ik uh, wil best wat meer belasting nog betalen als dat nodig is. En uh, dat je vooral moet zorgen dat die onderkant... Uh, dat die mensen gewoon een, een, een behoorlijk leven hebben. Het is natuurlijk niet voor niks dat mensen PVV gaan stemmen. Dat is een van de redenen dat ze zich achtergesteld voelen. Kijk naar Limburg. He? Er is natuurlijk in Zuid-Limburg nog... Nog behoorlijk wat armoede. Ja. Dus ik neem aan dat jij nu PVV gaat stemmen. nu je Partij van de Armoede. nee, absoluut niet. Oh, nee, nee, nee. nee, dat komt toch? nee. nee Leven een vijand. Is... Nee, nee, dat is voor mij niet. Uh, nee, dat is niet aan de orde. Nee. Nee. Um, aan het begin van de uitzending zei ik. wie hebben we hier? Toen koos jij voor van al je persoonlijkheden. de kinderboek schrijven. Ja. We hebben de schoolmeester ook gehad. Ja. Maar ja, opa. Ja. Je mag eventjes, je hebt een paar minuten zendtijd om het opa-dom... <laughs> ja. uh, even hoe diep dat bij jou zit en hoe dat komt. Ja, ik, ik, uh, ik weet toen onze eerste kleinzoon in aantocht was... toen overviel het ons een beetje, want het is dus al elf jaar geleden. En uh, ik was er eigenlijk nog helemaal niet aan toe. Maar ja, en we zijn op een zeker moment één dag in de week gaan oppassen... En, uh, wij wonen in Zuid-Limburg, zij wonen in Brabant. Dus op een zeker moment uh, kwamen ze een aantal dagen naar ons toe... zonder ouders. Dat vond ik ook heel prettig. En dat... Uh, nou, dat, dat, ja, ik vind het een feestje als die kinderen er zijn. Ik, uh, als ze, ook als ze bij ons zijn, dan... dan uh, als ik weet dat ze komen, die dagen doe ik niets anders. Dan wordt er zelfs niet geschreven. Dan heb ik zoiets van, daar moeten we even van genieten. Binnenkort komt onze jongste kleindochter Esther komt weer... En dat, ja, ik vind dat heerlijk. Probeer het, het genotsgevoel eens te beschrijven. Of het diepste gevoel. Ik denk dat het toch ook liefde is. Dat je ontzettend veel van die kinderen houdt. Het is natuurlijk, ja... ja. ja maar het is, het is toch wel... raar dat er... Er worden drie mensen op de hand ja. gezet. Die je, ik heb ze hetzelfde hoor. Ja. Die je daarvoor <laughs> helemaal niet kent. Ja. En als bij toverslag worden dat je grootste liefdes. Ja. Wat is dat? Ja, het, misschien de herkenning... Dat het toch altijd iets is waarvan je denkt: hé. Hey, en misschien verbeeld je dat maar. Dat kan ook hoor. Maar het. het, het uh, ja, het is, het is bijna magisch, zou ik zeggen. Dat je denkt: van. Nou, dit, dit is mijn nageslacht, zeg maar. Die houden de fakkel brandend of zo. Dat gevoel. Dat. dat uh, het is, ja, het is bijna niet te verwoorden, denk nee. ik. Het is ook met niets te vergelijken. Nee, nee. nee. En ik weet heel veel van vrienden die dan uh, ook voor het eerst kleinkinderen kregen. Ik zei: Nou, wacht maar af. Nee, nou, je gaat allemaal voor de bijl. Dat is echt een raar geval. En wanneer vinden, om... vinden we dit terug in een van die. Nou, ik heb 70, een, een, 80 een paar peuterboekjes uh, geschreven: Jelle en de maan, en Jelle en de luier, en Jelle en de bal. Nou, mijn oudste kleinzoon heet Jelle. Dus dat komt, het duikt ongetwijfeld ergens op, ja. Kan je zeggen dat jouw boeken um, ook je autobiografie zijn? Voor een deel wel. Uh, en in het, boek wat ik, het boekje wat ik over mijn moeder heb geschreven, boek, moet ik zeggen. Mijn uitge die uitgevers, zei, zeg nou boek en niet boekje, maar het is natuurlijk een... Je kunt ook zeggen wat je net, klein noot, dat je een kleinood, hè? zei iemand. Een vind ik? Ja. Het, ja. ja. Uh, daar zit ook wel veel van. Want dit is natuurlijk het, het verhaal van mijn moeder. Toen Zo. zij. Uh, uh, eigenlijk al. Aan het eind van haar leven, leven. Maar je beschrijft eigenlijk ook jullie. Ja, wat wij als kinderen met haar meegemaakt hebben. Ho, ho, het gekke is. En ik weet dat je kinderboeken eigenlijk altijd. een beetje op het hart trapt. als je zulke soort dingen zegt. Maar ik vond dit boek wat niet, niet, niet door de bril is geschreven... Van, of niet met de intentie van kinderen moeten het ja. begrijpen... maar gewoon helemaal vanuit jezelf, ja. heb ik het gevoel... vond ik weer een andere klasse dan de andere boeken. Ja. Ah. Ik, bedoel, ik vind het ongelooflijk knap hoe je die andere boeken schrijft. En dit boek had een andere dimensie. Ja. De volwassen dimensie. Ja. En daardoor ook heel erg mooi en aangrijpend. En toen dacht ik... Ik zou wel meer. <laughs> ja, ik ben geen achtste groeper meer. Nee, ik heb niet al die boeken van jou gaan zitten lezen. Nee. Ik wil gewoon ja. ook, ook grote mensenboeken. Ja. Um, vanuit welke behoefte heb je dit boek geschreven? Ja, het is, het, toen mijn moeder is, is overleden, zei, ze, uh, op een zeker moment lag ze in het ziekenhuis. En het, ja, het, ze, ze moest naar een verzorgingshuis omdat ze niet meer kon lopen. Ze was verder heel helder en scherp en aanwezig. Maar ze kon niet meer alleen wonen, want ze woonde alleen in, uh, in Amsterdam hier. En toen uh, heeft ze op een zekere moment bewust voor gekozen om te stoppen met eten. Dat was gewoon haar keuze. Ja. Dat heeft ze wel weggemoffeld steeds. Dat heeft ze gewoon... Uh, maar we zagen het wel langzaam maar zeker, dachten we, er gebeurt iets hier. En iedere keer als ik bij haar was, het was om een paar dagen. We gingen, ik kende het wel iedere dag, iemand van de familie. Was ze steeds verder terug in de tijd. En dat was zo gek, want ik zag haar leven weer langskomen. Ze rolde de hele film weer een beetje af. Ja, ja, met sprongen, hè? Met sprongen. Af en toe zei ze iets. Ja. En, maar dat was ook een deel van mijn leven, natuurlijk. En dat vond ik zo fascinerend. Dat ik denk, wat gek. En dat ze ook aan het eind... want ze is uh, in Venlo uh, opgegroeid... dat ze dus Venlo's carnavalsliedjes lag te zingen. Ja. Die kende ik ook, want die werden vroeger thuis... Uh, hm. In jullie hotel, café, ja, dat was altijd. Ja. Uh, en toen ik... Toen, toen zij overleden is, dacht ik voor mezelf... ik wil dat gewoon opschrijven. Ik, ik, op een of andere manier had ik behoefte aan om dat vast dat te leggen. En dat heb je nog met niks anders gehad? Nee, niet. althans als je dan voor boeken voor volwassenen hebt. Dat, Want je dat, hebt als ik jou, doe je, je bent zo'n ja, montere man eigenlijk. Ja. Ja. Een montere, lachrake man. Ja. Als ik jouw biografie even lees... Ja. Ja. Je oudste broer is overleden. Je ja. ouders hebben een hele nare scheiding gehad. Ja. Ja. Je hebt zelf een nare scheiding gehad. Ja. Je bent een nichtje verloren. Het kind van jouw oudste broer ja. is ook uh, ja. verongelukt. Je oudste broer ook. Um, veel verdriet. Ja. Scheidingen ja. die slecht gegaan zijn. Nu ja. ben je heel gelukkig, neem ik aan. Ga ik maar vanuit. De moeder van jouw zoons. En jouw moeder had ook een hele nare scheiding. Ja. Er zitten zoveel thema's nog te, te, roepen, <laughs> te roepen om vertaald te worden om, naar ja. een lezerspubliek. Ja. Nou, ik zal erover nadenken, Hanneke. <laughs> nee. ja, het gekke is dat ik, ik voel me kinderboeken schrijven. Ik heb wel gedacht ooit van, ik zou, als zich iets aandient... Of ik denk, nou, dat is iets waar ik toch... Zoals mijn, mijn broer, hè, die, die, dat was mijn oudste broer en die was acht jaar ouder. En toen mijn ouders gescheiden waren, ging hij toch een soort vaderrol vervullen. En dat deed hij voortreffelijk. En het feit dat hij echt van de ene op de andere dag verongelukte... ik, doe, ik heb zijn foto nog steeds op mijn bureau staan... terwijl hmm. dat dus nu inmiddels uh, bijna 50 jaar geleden is. Hmm. En het is wel iets waarvan ik denk... daar zou ik nog wel eens over willen schrijven. Maar ja, dan moet zich iets aandienen kennelijk bij mij... waardoor ik denk, nu ga ik het doen. En die behoefte is er op dit moment niet. Nee. Is, is het ook veiliger eigenlijk? Om het, uh... Dat zou best kunnen dat zou best kunnen dat je dat je denkt van nou dit hier voel ik me veilig in en natuurlijk zoek je af en toe de uitdagingen als ik nu iets over de middeleeuwen wil gaan doen dat is toch heel spannend maar goed meester Jaap is heel vertrouwd daar, daar ja. kom je wel mee weg zeg maar uh, uh, maar ja dat zou best kunnen dat je denkt van ja en misschien ook als ik heel eerlijk ben dat ik denk ja er zijn al uh, kinderboekenschrijvers collega's uh, Caris Lee, Francine Omen, uh, uh, prima ik bedoel als uh, ik denk, ja, moet ik dan nu ook zo nodig ook gaan aansluiten in dat rijtje om uh, te laten zien. Uh... Nee, het moet een behoefte zijn. Ja, precies. Ik wil helemaal het niet aansluiten in een rijtje. Vanuit maar, mijn hart. Kijk, dat moedersknie is, is je natuurlijk gevraagd ooit. Hè? Ja, ja. voor een. Uh... Nou, ik ben toen gaan opschrijven na de dood van mijn moeder. En toen vrij snel daarna zei mijn uitgever: Goh, zou je niet, uh, heb je niet een mooi verhaal ja. als relatiegeschenk? Toen is het een hele kleine de oplage, de is het geweest, ooit ja. uitgekomen. En nu is het dus uh, in die serie uh, opnieuw uitgebracht. Wat voor serie is dat? Literaire Limburg. En dat is een serie van de provincie Limburg. Nee. Die het eerste boekje was een verhaal van Connie Palmen. Dat is een verhaal genomen uit de wetten. Limburgse ja. natuurlijk. Ja, ja. Ja. En dit staat ook voor de helft... Is de, het is helemaal ook vertaald in het Venloos, hè? ja. ja. Dat dat was mijn, waar ik uh, geen woord van snap, ongeveer. Nee. <laughs> als ik het hardop lees, dan. dan uh, ik spreek het niet, maar omdat mijn moeder wel met haar familie uh, venloos sprak. Maar met ons sprak ze Nederlands, want mijn vader kwam met Loen aan de vecht. Dus dat was een hele andere uh, sector. En met onze huisdieren sprak ze uh, venloos. Ja. En als ze iets te veel gedronken had, dan ging het onmiddellijk ook over in het venloos. Ja. Dus ik, ik, ik versta het heel goed. En als ik het hardop lees, dan snap ik het ook. Dan, ja. Ja. Ja. Is er nou nog iets wat... Um, je bent nu 65 geworden. Ja. Lekker AOW, hè? Ja, ja, ja Dat, dat is toch wel een ja. leuk cadeau. Ja, is, ja, is er nog iets wat op de deur staat te kloppen... van um, behalve die middeleeuwen? Um, niet een... een uh, nou, de, de, nee, ik denk dat nu is er echt bij mij de middeleeuwen dat ik daar op wil ja. storten en, en daar iets mee wil doen. Maar het, het bijzondere is wel dat, je, dat ik altijd merk... als ik dan eenmaal erin zit en ik ben echt met een verhaal bezig... dat er dan onmiddellijk ergens iets opduikt en ik denk... oh, maar dat wil ik eigenlijk ook wel gaan doen. Dus mm. dat, dat, er was ooit een kleuter die aan mij vroeg... een prachtige vraag, hoeveel boeken zijn er nog leeg? En toen heb ik heel spontaan gezegd drie... Want ik dacht, ja, ik kan wel gaan roepen van... ja, een schrijver is altijd aan het nadenken en zo. Ik dacht, dat doe ik niet. Ik zei drie. En later realiseerde ik me dat ik dan altijd wel... een paar ideeën heb achter de hand... Of ik denk, daar wil ik eigenlijk nog wel iets mee. Ik komt nooit zonder te ja. zitten. Heb je ook een idee voor die tegel eigenlijk? Ja. Want er ja. ligt daar een ja. glanzende badkamertegel. Ja, het is misschien een cliché, maar ik schrijf het toch op... omdat het voor mij in mijn leven heel belangrijk is geworden. Liefde overwint alles. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat, ik, omdat je zelf al aangaf dat ik eigenlijk... Uh, ja, best veel verdrietige dingen heb meegemaakt. En dat ik heb gemerkt dat als, uh, als je uiteindelijk liefde vindt... nou ja, krijgt, dan kom je heel ver. Het is een eeuwig mooie spreuk. Ja. Liefde overwint alles. Ik ga zo meteen Vriends bedanken, maar niet dan nadat ik heb gezegd dat na ons het programma twee dingen uh, wordt uitgezonden. Vanavond met Els de Bruin met Jaap Dirkmaat, Dirkmaat, milieuactivist en taalwetenschapper Leonie Kornips. Dank, meneer Vriends, dit was aflevering. Moet even denken. 2338, dat is hem. 2338. Morgen ontvangen wij Alma Matthijssen van voorheen. Fanny en Alma. Tot dan. Radio 1. E. stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Het was eigenlijk gewoon een soort uh, martelkamp. Ze uh, dus proberen je echt helemaal gek te maken. En als je eruit ja, dan ben je gewoon jezelf nu met. De terroristenafdeling in Vught